Ja, want dan ging je er dus steeds vaker naartoe. Ja. Toen je weer bad beter werd, ging je daar waarschijnlijk zelf ook naartoe. Hoe lang is dat geleden eigenlijk dat dat speelde? Zo'n 23 jaar geleden. Ja, onze zoon is nu 23. En uh, ja, ik ben eigenlijk van het begin af aan ben ik blijven gaan naar die vrouwengroep. Hm. En het leuke van uh, glow, het is interkerkelijk. Het is ook internationaal. En hun idee is om vrouwen te helpen ontwikkelen.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 We hebben een heerlijke tijd van, wij noemen dat lofprijs en aanbidding. Dat zijn van die heerlijke liederen waarbij je dichter bij God komt. Dan is er een vrouw die iets vertelt over haar eigen leven. Hoe ze uit de Bijbel heeft ontdekt eh, ja, hoe ze het dagelijks leven aankan. Wat de Bijbel zegt, een Bijbelstudie. En daarna eh, bidden we voor mensen, voor zieken. Altijd bidden we voor zieken.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 Don't worry.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 En keek achter mij En zag mijn levensloop In tijden van geluk en vreugd Van diepe smart en hoop Maar toen ik goed het spoor bekeek Zag ik langs heel de baan Daar waar het juist het moeilijkst was een paar stoppen, stoppen. Ik jou gedragen, mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.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 Dus dat is wel zijn, ja, zijn boek. Uh, of iemand zei: Ja, dat is de, de brief die God aan mij schrijft. Ja, liefdesbrief. Of een liefdebrief. Ja, ja. ja, waarin ja. je zijn liefde proeft en, en zijn persoonlijke aandacht. Er zitten zoveel persoonlijke stukken mm. in die Bijbel. Waar je troost in vindt. Waar je levensrichting uitvindt. Ik vind het uh, ja, niet altijd makkelijk. Moet eerlijk zijn. Maar.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 Savior of my soul, Savior, my God. Savior. is like thee o lord among the gods who is like thee glorified in holiness you are awesome in praise working wonders o lord who is like thee My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 Shout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 De parlementariërs moeten zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter kiezen en weer gaan vergaderen. Het parlement in Bagdad is nog geen één keer bijeen geweest sinds de verkiezingen van bijna acht maanden geleden. Het nationalistische blok van Iyad Alawi kreeg toen 91 zetels en de partij van premier Al-Maliki 89. Sindsdien proberen ze allebei steun te vinden voor een coalitieregering, maar tot nu toe zonder resultaat. Het Hoge Rechtshof oordeelde dat het Iraakse parlement weer aan de slag moet gaan na een klacht van belangenorganisaties. Die willen dat er aan de padstelling een eind komt. Op de A67 is ter hoogte van Eersel een man doodgereden. Hij liep in de buurt van een benzinestation op de snelweg. Waarom hij daar liep is de politie een raadsel. In verband met het onderzoek naar de zaak werd één rijstrook van de A67 in de richting Eindhoven afgesloten. In het noorden van Mexico zijn bij een vuurgevecht tussen de politie en gewapende mannen drie omstanders omgekomen. De slachtoffers zijn een jongen van 14 en vrouwen van 18 en 47. Gewapende mannen, vermoedelijk drugshandelaren, schoten vanuit twee auto's op patrouillerende militairen en agenten. In de regio zijn uiterst gewelddadige drugskartels actief. Het Gesualdo-consort uit Amsterdam is dit jaar de VSCD Klassieke Muziekprijs toegekend. Het consort kreeg de prijs vanavond tijdens een optreden in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam voor de indrukwekkendste prestatie van een ensemble. Het Gesualdo-consort, dat 26 jaar bestaat, brengt veel vergeten repertoire uit de 16e en 17e eeuw. De laatste